praat ik met Nederlanders in het buitenland aan de hand van actuele thema's. En het komende uur hebben we het onder andere over taboes, mislukkingen... en overgewicht in het buitenland. Nou, het is hoog tijd om je voor te stellen aan mijn correspondenten van dit tweede uur. Patricia, hoe was het in Zwitserland deze week? Um, nou, eerst wil ik aan jou vragen voor ik vergeet. Hoe is het met je oma? Heel goed. Ja, luister ja, nog, nog steeds. Dus elke zondag wordt ze helemaal kapot wakker... want ze heeft de hele nacht moeten luisteren. Ach, toch te schattig. Hij ja. ja, een shout-out aan je oma, dat wilde ik even weten. Uh, ja, wat mij <laughs> bezighoudt deze week, is best wel iets bijzonders. Uh, ik kom op tv. Oh. Oe. en op de ja, radio en op, op tv nu. Promotie ja, ja, Ja, ja. Nou, nou, dat vind ik niet. Ik vind radio een <laughs> groot dat aan televisie. Dat mag jij echt ook wel niet zeggen, Wouter. Nee, ik, <laughs> maar, ik, um... ik vind de radio ook eigenlijk veel leuker. Maar uh, is, ik, ik denk toe even aardig. natuurlijk. Ja, nee, nee, nee. Maar uh, nee, het, was, het is in Nederland overigens. Het, wordt, het is voor RTL 4. Er wordt een programma opgenomen... en dus hebben ze hebben mij helemaal hier in Zwitserland gevonden... voor uh, de laptop die ik heb ontwikkeld. Oh! Ja, dus, nou, dat is altijd mooi. En ik hoorde laatst een quote hier van een Engelse vriend... die zei... Um, Never pass up a chance to have sex... or appear on TV. Toen dacht ik, oké. Okay. Die hou ik er even bij... Uh, ik, ik, ik pak hem gewoon, maar ik vind het heel spannend, want uh, ja, ik vind het heel spannend. Ja, want jij hebt, oh, een, laptop, je hebt, een, je hebt een hele uh, mooie vrouwelijke laptoptas ontwikkeld en uh, ja. die komen ze filmen, of wat komen ze daarmee doen? Ja. ja, ze hebben het via via gevonden en ze vonden het gewoon allemaal heel leuk en spannend. En zei ze zei, wil je niet een item opnemen? Zei ik, nou, ja, tuurlijk, waarom niet? Ik ja. bedoel, het is toch uh, promotie. Tuurlijk. En nu ik het zeg, is het weer promoten. En ik ben een hele slechte salespersoon, zou ik je vertellen. Nou. <laughs> dus ik moet dat nog een beetje leren om daar wat meer over te praten. Dat is natuurlijk ook weer een, ja, een aspect van de job. Dat is, ik ben creatief, maar echt sales doen, en zeker voor jezelf. Ja. Daar zijn Nederlanders ook sowieso niet zo goed in. <laughs> voor jezelf een beetje opkomen, toch? Nee, ik, en, en jij, dus, moet, jij moet eigenlijk nu zo even die website ergens te doorgooien. Het is, is strippergirlback.com of ah. .nl in Nederland. Oh, maar je. Um, um, um, maar die, die, die Engelse vriend hier in Zwitserland, mm -hmm. die uh, sprak ik dus van het weekend. En die had nog best wel iets leuks dat ik dacht, oké, okay, het heeft misschien niet 1, 2, 3 met Zwitserland te maken, maar het is wel voor in jouw programma. Want we hadden op een gegeven moment over handgebaren die je maakt naar elkaar. Weet je wel? Ja. En uh, Want hij zei op een gegeven moment, ja, up yours. Want de Engelsen zijn natuurlijk best wel chic, mm -hmm. Dus die zeggen niet fuck you. Die zeggen dan up yours. Maar het gebaar wat ze erbij maken, dat, dat had ik eigenlijk niet zo door. Hebben ze dus een wijsvinger en een middelvinger. En dat gooien ze een beetje een soort van nonchalant zo bam in de lucht. En dan zeggen ze dus up yours. En zei ik, oh, een soort groot. van, van, van maar... alsof ze een drankje naar binnen gooien. Of de andere kant op. Nou, voor je, zeg maar. Weet je, zoals een rap. Ja. Weet je, als het van, hey, up yours. Ja. En um, uh, toen to zei hij, maar weet je waar het vandaan komt? Ik zei, nou, dat weet ik niet. Vertel het dus eventjes. <laughs> en toen zei hij, het komt van heel vroeger. En dan uh, met boogschieten, moet je maar eens proberen. Als je de boog vasthoudt, de pijl, zeg maar. Dan doe je dat met je wijsvinger en je middelvinger. En die trek je naar achter. Ja. Dan laat je die pijl los. En dan zijn die vingers dus in de lucht. Ja. En daar komt dat gebaar vandaan. Ah. Nou, dat is toch hartstikke leuk om Zal... even zeg maar te delen met de wereld. Zeker weten. En als we het nu dan toch hebben over handgebaren en, en Zwitsers... is elk uh, Nederlands handgebaar hetzelfde in Zwitserland? Ja. Wat ik wel ook achter ben gekomen... In, in Europa is het allemaal best wel hetzelfde overigens. Mm -hmm. Maar wat ik wel ook uh, achter ben gekomen... is vond ik ook een heel grappig opmerkelijk ding... als Amerikanen beginnen te tellen op... ga jij stellen op je vingers... Begin begint bij 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Dan begin je met... Mijn duim. Precies. Uh, uh, Amerikanen, die beginnen met hun pink. Grappig, <laughs> hè? Ja. Je pak je eerst hun pink en dan hun... Uh, uh, hoe heet die? Die ringvinger. En dan in het begin af van de kant Moet je maar eens opletten in films, zie je dat ook. Wat onnatuurlijk. Dus, uh, het voelt heel onnatuurlijk, maar oh. ze pakken hem vast, echt. Hè? Dus als ze het doen, dan doen ze echt, dan, pakken ze, dan drukken ze op die oh, pink. Dus dan voel je het ook aan. Dus ja, weet je, het is maar net wat je gewend bent. Links rijden of rechts rijden, ja. toch? Ja, ja, links lezen, rechts lezen, kan allemaal. Um, ja. We gaan het straks hebben over uh, taboes in Zwitserland. En over mislukkingen daar. Um, yes. Maar eerst ga ik even naar Marjolein in... Indonesië. Ja, want Marjolein, het is nu dus in uh, Indonesië 7 uur s ochtends... dus de kans dat je aan een uh, alcoholische versnapering zit... is niet heel groot, maar uh, dat ze ook niet zo verstandig zijn... want wij hebben meegekregen dat die alcoholische versnaperingen giftig kunnen zijn. Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. Uh, goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Ik zit inderdaad nog niet aan de drank. Uh, <laughs> ik zit nog niet aan de drank. Uh, maar dat, uh, ja, dat is hier wel een groot probleem. En zeker afgelopen week was dat uh, groot in het nieuws... Um, eh, omdat er 82 doden zijn door alcoholvergiftiging. Wow. Hier vlakbij, in een uh, stad hier vlakbij. En um, ja, waar komt dat door? Er zijn gewoon hele hoge belastingen op uh, alcohol. En daardoor gaan mensen zelf uh, goedjes brouwen. En deze, deze bootlegmix, die wordt dan verkocht in plastic zakken. En dat, ja, dat kost echt heel weinig. Uh, ik heb me laten informeren dat in zo'n grote plastic zak vol... Verkrijgbaar is voor 20.000 rupia. Nou, dat is omgerekend in euro's 1,20 euro. Ja. En dat is, wat zit daarin? Dat is uh, pure alcohol gemixt met uh, kruidendrankjes. En vaak energiedrankjes op basis van cafeïne. Okay. En soms uh, zit er zelfs uh, antimuggenspul in. Oh. Dus dat is, uh, uh, ja, dat is levensgevaarlijk. Dus daar waag ik me, daar waag ik me niet aan. Nee. Niet in de ochtend, <laughs> maar ook niet uh, s'avonds. Nog nooit geprobeerd? <laughs> Nog niet geprobeerd, nee. nee, nee. nee. En er ja, wordt ook zelfs op het moment dat je hier naartoe verhuist. dan staat er ook op de website van de ambassade. een aantal waarschuwingen. Dat kan een uitbarstende vulkaan zijn, maar er staan ook de bruine drankjes. die staan daar ook tussen. Waag vraag je daar niet aan. Het is dus echt serieus. Het ja, het is dus serieus. Serieus. Maar, want er zijn dus echt mensen aan overleden, En ook veel. Ja, er overlijden altijd mensen aan, maar dat gaat wat. Uh, wat stapsgewijs. Uh, alleen nu was er een he hele grote hoeveelheid in één plek. Um, en dat uh, maakt dat het groot nieuws is geworden. Maar het is een doorlopend probleem. Ongelooflijk. Nou goed, Dan hebben we uh, drinken gehad. Dan gaan we het even over eten hebben. Indonesisch eten. Eten. Ja, ik kom niet op televisie. Maar ik dacht, ik maak ook een klein beetje promotie voor mezelf. <lacht> um, uh, en er is inderdaad deze week uitgeroepen. Door het Ministerie van Toerisme dat er vijf gerechten uitgeroepen zijn als nationaal gerecht. Huh? Nou, eigenlijk is dat niet zo heel spannend. Dat zijn de, de bekendere gerechten. Ik woon hier nu al een aantal jaar in Indonesië, maar ik denk zelfs dat mensen die nog nooit in Indonesië geweest zijn wel eens van deze gerechten gehoord hebben. Dat nou, zijn gooi de soto, de rendang, de gado gado, de nasi goreng en de saté. Oh. Dus dat zijn de meest bekende Indonesische gerechten. Maar ja. het Ministerie heeft dit uitgeroepen als nationaal gerecht. In de hoop dat dat uh, toerisme nog weer wat meer opkrikt. Want nee, waarom, waarom zou dat. dat waarom, waarom, hoe, hoe werkt dat dan? Waarom zou dat uh, toerisme opkrikken? Nou, dat men, dat, de Indonesische keuken is natuurlijk wel een paradepaardje voor uh, het land... omdat het gewoon heel lekker eten is. Mm -hmm. En dat maakt het bruggetje naar mijn kleine promotie. Uh -oh. um, ik zei al, het is niet heel groot nieuws... maar ik heb uh, de afgelopen maanden druk gemaakt om een Indonesisch kookboek te maken. En daar staan deze gerechten in. En ja. dat is niet helemaal voor mezelf. Uh, dat is, uh, ik heb dat gedaan voor een vrijwilligersorganisatie hier waar ik voor werk. En de opbrengst gaat volledig naar het goede doel. Dus met het geld wat we daarmee verdienen... Uh, sponsoren we weer lokale projecten... zoals berichthuizen en ziekenhuizen. Uh, noem het maar. Ja. Dus dat is gewoon, was een leuk nieuwtje voor mijzelf. Maar het is niet heel groot nieuws hier, hoor. En dan kunnen mensen googlen op Indonesisch kookboek... voor het goede doel. Ik zal hem wel op jullie Facebookpagina oh, gooien. Ja, Hij, is... Hij is vooralsnog alleen in Jakarta te, te koop. Maar er gaat uh, regelmatig een stapeltje in de koffer mee naar Nederland. Dus als iemand het heel graag wil hebben, dan uh, kunnen we dat regelen. Kan altijd. nou We gaan het over uh, nog heel veel dingen hebben. Onder andere over uh, taboes in Indonesië. Maar eerst even bijkomen met MUZIEK Esta mañana me he levantado. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao chao. Esta mañana me he levantado e he ontdekt al invasor, oh partigiano. Oh bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Artigiano me voy contigo porque me siento aquí a morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh la chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Si yo caigo. E fusie, fusi cava una fossa en la montagna, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. È la storia de un guerrillero muerto por la libertà. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. was dit, oftewel schoonheid tot ziens, een Italiaans strijdlied... best wel een beladen lied, want tijdens de Tweede Wereldoorlog... in Italië werd het heel erg populair onder de partizanen... die zich verzetten tegen het fascisme en nationaal socialisme. Dat was het. Dit was de uitvoering van Diego Moreno met Bella Ciao. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. Nederlandse jongerenzenders gaan de komende weken aandacht vragen... voor psychische problemen bij jongeren. Hiermee proberen, ze, uh, proberen de zenders bijvoorbeeld... depressie uit de taboesfeer te halen. Een ander taboe is bijvoorbeeld seks. Maar cabaretier Ronald Goedemond die heeft daar totaal geen problemen mee. Tenminste, het praten erover. Nou, daar kunnen we het ook wel over hebben. <lacht> seks, dat is ook een, uh, dat is een geweldige... God, man, seks, dat is geweldig. Ik ben er niet goed in, maar ik geniet er wel van. Dat is...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 Hans krijgt toch hete vingers. Nou, oké. Okay. Maar in ieder geval, vers potseks. Daar moet je van genieten, hè? Ik kan daarvan genieten, hè? Er zijn ook mensen die kunnen er niet van genieten. Snap je? Die krijgen vers potseks. En die gaan bij wijze van spreken gaan ze het dekseltje eraf draaien. en aan de binnenkant van het dekseltje likken. En ja denk, ja, flikkerend op. Hoe die pot openmaken, gewoon kapot gooien tegen de muur. Als mensen vragen, was die vlek aan de muur, Is mijn pot seks. <tie> nou, oké, okay, vergeet dit hele stuk. Als je. Het enige wat ik wil zeggen is, ik geniet van seks. Snap je? Ik geniet van seks. Ik weet alleen niet of ik met mijn seksgedrag, andere mensen een plezier doe. Kijk, uh, ik, ik twijfel, dat is het ding. Ik, je moet nooit twijfelen. Dikke hint, jongen. Als je een vrouw aanraakt, nooit twijfelen, want dan voelen ze. Een vrouw wil geen twijfel voelen. Een vrouw wil leiding voelen. Een vrouw wil genomen worden. Toch, of niet? Is dat zo? Ja, welke taboes heersen er nog in het buitenland? Waarom kan er niet over worden gepraat? En verwacht je dat deze taboes nog lang zullen bestaan? Dat vraag ik mijn correspondent. En uh, Patricia, is Zwitserland eigenlijk een land van veel taboes? Als ik er zo van afstand naar kijk, heb ik namelijk het idee van wel. Ik weet niet zo goed waarom. Ja, ik denk dat je daar best wel raak zit... Alhoewel, jij stuurde dit, hè, dit onderwerp zeg maar door. Toen dacht ik, jeetje, jeetje, jeetje. Toen dacht ik, nou eigenlijk is een beetje alles hier nog een beetje een taboe. Maar dat is ook weer een beetje lullig om te zeggen over de Zwitser. Ze zijn gewoon nog niet zo gewend. En dat heeft ook echt met de geschiedenis te maken. Met het feit dat ze helemaal geen oorlog hebben meegemaakt. Ze zijn heel netjes. Ze zijn teruggetrokken. Uh, ze zijn beleefd. Ze hebben allemaal etiketten. Er zijn superveel wetten. Er zijn onderhoudt referenda. <lacht> Dus het is, ja, is het, het land van de taboes. Uh, ik heb even opgezocht wat een taboe precies is. Want weet je als jullie hebt het erover. dat je toch: ja, wat, wat is het nou precies? Ja. Heel goed, Een taboe wordt beschouwd als ongepast om te gebruiken, te doen of over te praten. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een taboe. En dan hebben we natuurlijk Sigmund Freud, de psychoanalyse. En uh, Freud heeft gezegd: ja, er zijn eigenlijk maar twee echte universele taboes. En die zegt incest en vadermoord. Nou, dat vond ik ook best wel. Ik dacht, oké, okay, de moeder dan en de tante en zo. Maar dat, dat, dat zijn vervolgens gooit. Ja, hier in Zwitserland taboes, taboes. Um, ik vind het soms ook een beetje grenzen aan discriminatie. Bijvoorbeeld een taboe in een sollicitatiegesprek, hè, als je gaat over zwangerschap. Als iemand daar zit met acht maanden dikke buik, ja? mag je daar toch niet naar vragen. Dat is, eigenlijk is dat een taboe. Het ja. is een wet, maar het is ook een taboe. En ik weet wel toen ik hier net woonde in Zwitserland... toen wilde ik solliciteren uh, bij Energy. Dat is zeg maar een beetje uh, ja, 538 van Zwitserland. Ja. Toen stond er gewoon keihard bij. Uh, top 30 jaar. En ik was 34. Dus nou ja, weet je wel, kansloos. Uh, en daar, ja, ik vind daar zelf dan ook een beetje een taboe op liggen. Verder... Um, naaktrecreatie bijvoorbeeld. Ik het, ben je een beetje nudist? Dat? Ik ben niet heel erg een nudist. Maar uh, niet heel erg. Wie dat weet, weet komt er nog? Nou ja, bepaalde tijden. <laughs> ja, maar binnen, zeg maar onder de douche. Ja, precies. Ja, ja. ja goed, ik, ik ook niet per se. Maar uh, het is in zit van toegestaan. Mits niemand er aanstoot aan neemt. Nou, volgens mij is dat overal zo. Oh. Uh, het is niet, maar ze hebben hier geen officiële naaktstrandjes. Oh ja. Maar naakt wandelen, dus als je gaat lopen, je mag er wel zitten in wel, maar ze gaat lopen... Door de Alpenweidjes? Precies, dat, dat zou ik dan doen. zeg maar Een ja. soort van sound of music, naakt rennen. <laughs> maar dat wordt dan gezien als een velenmisdrijf en dat is dan wel oh. weer, uh, strafbaar. Dus dat is wel heftig ook meteen. Dat, ja, ja, ja. Uh, we hebben ook wel eens gehad over de minaretten hier. Die zijn verboden. Maar dat is echt een taboe. Ligt daar dus ook op? Dat, dat is wel echt een taboe in Zwitserland. Dat er geen minaretten meer worden, uh, mogen worden gebouwd. Ja, wordt daar uh, niet over gepraat? Want dat, dat was toen een tijd echt uh, heel veel in het nieuws. Referendum, uiteraard. Ja. Um, ja. En, en toen uiteindelijk, nou ja, uh, mensen wilden het toch niet hebben. Maar de, is dat nu een heel, heel gevoelig onderwerp? Kan je daar een grapje over maken? Nou, Zwitser zijn grapjes. Dat is sowieso lastig. Maar de Zwitser die heeft gewoon bijna een soort van unaniem uh, besloten buiten de paar uh, um, uh, moslims die hier wonen. Het is bij wet echt verboden nu. Dus ik weet niet in hoeverre dat dan echt nog een taboe is. Nou ja. Maar de ja. De, ja. Ja, als ja. je er vervolgens geen okay. grapje over als je vervolgens geen grapje erover kan maken... of je bent aan het verbouwen en, en de buren vragen wat ben je aan het maken... en je zegt ik, ik maak een uh, mooie minaret uh, aan de voorkant. Dus, ja, als, als dat niet ja. meer kan, dan, uh, dan is het een taboe. Ja, ja, ja, spot on Wout. <laughs> um, ik, weet, ik zal het proberen bij mijn buurvrouw. Ja. Ik kom er volgende week op terug. Spannend, spannend. Of, of ja. je, je moet direct weg of uh, hij is hartstikke goed bevallen, het <laughs> grapje. Um, ja, over die, over ja, ja. die zwangere vrouwen, dat, dat, vond ik, dat vond ik ook opvallend. Ook als je, mm -hmm. z, als je ziet dat iemand zwanger is, vraag je toch niet zo snel van. Uh, ben, je, ben je zwanger of is dat echt vooral in uh, werk Nee, voor mij mag dat ook echt niet. En nee. dat is in Nederland dezelfde wet. Je mag niet vragen: ben je zwanger? Nee. Uh, en ook al ziet er echt een vrouw tegenover die echt vijf maanden heeft passeerd, die, die echt wel droomt. Ja. Uh, volgens mij is het in Nederland, bedoel, ik bedoel, ik ben geen uh, jurist, maar volgens mij is het in Nederland wet verboden om dat te vragen. Dus ja, daar ligt een taboe op. Ja. Um, wat wel echt een taboe is. Ik heb hier een paar Duitse vrienden. En wij hebben wel eens gepraat over het feit dat Nederlanders elkaar instantly herkennen. Dus loop je op een plein, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar er komt, bijvoorbeeld in het buitenland, en er komt iemand op je aflopen, dan zeg je gewoon oh, Nederlander. Ja. Toch? Meestal hoor je ze aankomen, Nederlanders, want <laughs> uh, vaker uh, praten wij heel hard, maar je ziet ja, het ook dat vaak. Ja, dat <laughs> klopt. Ik, ik, ik durf altijd geld. Ik denk altijd waar is uh, Weet je ook wel, Jos Brink met wen en dat. Ja. Ik durf van de honderd mensen... en er zijn er, weet ik wat, tien zijn er Nederlanders. Ik haal ze eruit. Ik zou graag mee... Maar anyways, we hadden dit gesprek een keer... met onze Duitse vrienden. Zo van, hebben jullie dat nou ook? Ja. Ja, kennen jullie nou ook de Duitsers bij elkaar? Dat vind ik interessant. Ja. En toen zeiden die vrienden... ja, ja, ja. Ze waren niet zo overtuigd als ik, maar dat kan ook in mijn persoonlijkheid liggen. Maar um, toen vertelden ze... ja, ook in het buitenland... zijn we toch niet zo... Uh, um, schreeuwig naar elkaar toe... Want er ligt nog steeds een taboe op de Tweede Wereldoorlog. Mm. Dus ze schamen zich daar nog steeds voor. Uh, het is niet dat ze om onwijs dan als, als... Wij gaan als Nederlander met z'n allen bij Lorette Mar gezellig zitten. Die Engelsen doen hetzelfde. Die Duitsers die zijn daar iets meer ja, getempt in vanwege het taboe. Ook met hun vlag zwaaien vinden ze nog steeds lastig. En dan heb ik het echt over de generatie die nu zeg maar 35-40 is. is ja. dus dat best een... Hoeveel generaties zit daar tussen? Twee? Drie? Al ja, bijna? Ja, ja, ja En die, uh, die, die, daar ligt echt nog een, een heel groot taboe op. En dat vond ik best interessant om daar, uh, dat te ontdekken. Ja, terwijl wij Nederlanders, als we een uh, Nederlands kenteken zien... dan uh, wordt er getoeterd bij wijze van ja. spreken. Hoi, hoi, <laughs> ja. gezellig. Witte Ja, nee, klopt. Dus nee, ja. dat, is, uh, ja, dat is anders. Ja, Ook al is dat voor mij niet zo tekenen. nodig. Dat, dat is voor mij niet zo nodig, dat toeteren naar elkaar. Ja, ik vind het wel gezellig. Ik denk alleen maar, joh, gezellig. Weet je, ik hoorde trouwens nog een wijs mooie quote van Winston Churchill. Gooi hem er even in. Hij zei, als ik hem niet aardig vind, dan ken ik hem waarschijnlijk niet goed genoeg. Nou, Jeetje. vind ik mooi? Nou, ik ga er even over nadenken. Um, straks mm -hmm. praten we verder over mislukkingen in Zwitserland. Ze zijn er, ja. hoop ik tenminste. Ja. ja, Marjolein, zijn er in Indonesië bepaalde taboes... In Indonesië zijn zeker taboes. Uh, dat zal ook niet heel verrassend zijn, denk ik. Um, sowieso omdat het uh, een heel groot moslimland is. Daar hebben we het al vaker in de uitzending over gehad. Mm -hmm. uh, daardoor zijn er gewoon veel moslimgebruiken... ook ingebakken in de cultuur. Zoals je schoenen uitdoen en uh, eten met je rechterhand. En daar rust dan in die zin wel een taboe op... dat je eigenlijk wel van je verwacht wordt dat je daarin meegaat. Mm -hmm. Um, en we hebben hier natuurlijk in de cultuur het gezichtsverlies. Dus iemand aanspreken in een groep dat, uh, of, of schreeuwen tegen iemand. Uh, dat zegt uh, dan, ja, dat is echt not done, oh. kan niet. Ja. Um, anderzijds heb je natuurlijk hier um, in bepaalde gebieden, ook omdat daar uh, veel moslims wonen. Uh, nog steeds de sharia. In heel Indonesië is gewoon de reguliere wetgeving. Maar in bepaalde gebieden, zoals Aceh, um, daar uh, wordt de sharia gehandhaafd. Dus de. De islamitische wetgeving. Ja. En daar is uh, in die gebieden is ook enorm sprake van homo-haat. En uh, dat is bij wet niet verboden in Indonesië. Het zijn van, van homo. Uh, dus officieel niet verboden, maar daardoor is het wel in het hele land is daar uh, ja, rust daar een enorme taboe op. Oh wow. Dus gewoon, uh, ja, uh, door, omdat het in één gebied echt uh, zo'n zo nou, homo-haat is, uh, dan past iedereen zich daar een beetje aan. Nou, het is niet. Kijk, het is natuurlijk binnen het, uh, binnen het moslimgeloof is het niet de bedoeling dat je moslim bent, of dat je, pardon, dat je <laughs> homo bent. Ja. Um, alleen in bepaalde gebieden is die uh, wordt dat zo streng nageleefd ja. dat er een enorme haat ontstaat. Mm -hmm. En daar gaan, uh, ja, dat is wel een soort dreiging die hier overal wel heerst. Mm. Waar, uh, ja, waardoor de, de, de gewone moslim, om het zo maar even te zeggen, daar niet zo heel makkelijk in durft te gaan. Ja. Uh, en dus maar voor, ja, voor, uh, voor zijn eigen veiligheid kiest... en daar uh, ja, in ieder geval ook dan maar op tegen is. En maar in gebieden als Atje, er zijn meer hoor... maar in, ik noem even Atje omdat veel mensen dat nog kennen, dat gebied... omdat dat regelmatig in het nieuws komt vanwege de sharia... maar ook uh, mensen kennen het misschien nog van de tsunami, dat gebied. Uh, daar... Uh, uh, daar is het echt heel extreem. En daar, wat, wat wij dan in Nederland in de krant lezen... is dat, uh, dat, dat er homo's betrapt zijn... en die dan met stokslagen gestraft worden. En dan kan je je bijna niet voorstellen... Nee. dat dat in deze tijd nog, uh, nog gebeurt. Ja. Maar dat is, hier, uh, ja, dat is hier nog steeds uh, aan de orde. En hoe, zich dat dan weer, uh, hoe dat terug te zien is hier in Jakarta... want het is eigenlijk nog vrij ver hier vandaan. Ache, dat ligt uh, noord sumatra uh, Hoe we dat hier terugzien is... Ja, dat, dat, dat daar zeker niet over gesproken wordt. En sowieso uh, hoorde ik net al over het uh, onderwerp seks. Ja, daar wordt hier ook echt niet over gesproken. Het onderwerp seksgevoelens, dat is, uh, dat is zeker een taboe. Ja. Um, maar die, die, die homo -haat, hè ja. nog, een, nog even één uh, vraag. Want dat gaat geloof ik ook zelf zo ver... dat het ja. uh, doordringt tot uh, WhatsApp-gedrag. In ieder geval de, de emo emoticons, de, de plaatjes die je daarbij kan sturen. Uh, ja. Daar heeft het ook invloed op. Ja. Ja, die zijn uh, verboden. De twee mannetjes samen, de twee vrouwtjes samen. In de gezinssituatie die je in die emoticons hebt. Ja, die, uh, die zijn op een gegeven moment verboden. Ja, dat gaat heel ver. Ja. En, uh, wat we, en dat is dan iets meer seks-, seks en pornografisch gerelateerd. Uh, wat we hier veel zien is dat heel veel YouTube-kanalen of filmpjes geblokkeerd zijn. Dus als ik iets wil. Ik, ik krijg geen porno, maar als ik iets wil kijken wat iemand in Nederland stuurt. Dus soms is dat gewoon een nieuwsbericht van de website van de NOS, kan ik het soms gewoon niet openen. Oh, als ja. daar. Uh, ja als daar aanstootgevende beelden in zouden kunnen staan dan wordt dat gewoon bij voorbaat allemaal geblokkeerd. Hele heftige censuur gewoon. En er zijn wel manieren om dat te vinden. Ja. En ik uh, ja, is wel een mooi uh, voorbeeld om te noemen hoe dat een keer grandioos misgegaan is in dit land. Het is al een poosje <lacht> geleden, dat was in 2016. Ja. Uh, wat je hier hebt, is uh, je hebt hier net als in andere grote steden, heb je uh, van die enorme billboards aan de kant van de weg in het centrum. Ja. Met uh, uh, videobeelden. Wat uh, 24 uur per dag komen daar reclamefilmpjes op. En uh, in 2016 is dat op een heel, heel druk punt in Jakarta, waar de hele dag door files staat is daar uh, dat een van die enorm grote schermen is uh, gehackt. En was daar vijf minuten lang Japanse porno te zien... Vanaf, uh, vanuit je auto. Nou, dat is een hele grote... Dat kun je je voorstellen als er zo'n taboe op rust in dit land... dan is dat, ja, dat is een hele grote rel geweest. Hier. Ja, hele lange file ook, denk ik. Nog langer dan ja, normaal? Ja, nou, inderdaad. Mensen bleven toch nog eventjes uh, iets <laughs> langer staan dan gebruikelijk. En eerst werd er nog verwacht dat er een soort uh, hitsige ambtenaar hiervoor verantwoordelijk was. Maar uiteindelijk, uh, wat de waarheid is, durf ik natuurlijk niet te zeggen... maar uiteindelijk uh, werd er uh, uh, groot in het nieuws gemeld dat uh, de schermen gehackt waren. Mm. nou, dat is toch ja, wel apart. Dat is wel een goede boos, grap. Ja, dus dat is, ja, dus dat is, dat is seks gerelateerd. En praten daarover is ook een groot probleem. Mede daardoor um, is er misschien wel een enorme aanname om te doen... maar wat je in ieder geval ziet in Indonesië... is dat het een van de weinige landen is waar aids nog groeit. Um, en dat, uh, ja, dat is gewoon een taboe om te, om te praten over seks. Dus er wordt ook heel weinig seksuele voorlichting gegeven. Mm -hmm. um, er, is, er, er is nu een zaak gaande om te kijken of er een wet ingevoerd kan worden of er verbod op buitenechtelijke seks uh, ingevoerd oh. kan worden. Dus dat je maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgt... dat is het voorstel als er uh, sprake is van buitenechtelijke seks. So. En dat kan dus ook seks voor het huwelijk zijn. Dus uh, ja, het zijn toch nog wel uh, vrij traditionele besluiten die, hier, uh, die we hier zien. Ja, dat, wat, uh, dat wat dat heftig joh. Wat heftig. Zijn er trouwens ook uh, taboes in uh, Nederland... waar ze in Indonesië dan weer wel heel open over praten... Ja, en dat is heel grappig inderdaad, want uh, uh, wat ik net zei... seks en uh, homofilie, daar mag niet over gesproken worden, gevoelens niet. Maar andersom, dingen waar Nederland taboe op rust, zijn ze hier heel open over. Als je bijvoorbeeld uh, uh, zwanger zou willen worden... Ja. Nou, in Nederland hou je daar stil over. Je gaat echt niet aan je omgeving vertellen dat je stopt met de pil, daarmee bezig bent. En het liefst vertellen wij pas met twaalf weken dat, uh, dat er een kleintje op komst is... Hier uh, wordt dat in geuren en kleuren verteld al uh, als je die plannen hebt. Dus, uh, en dat, dat is heel anders dan hoe wij dat gewend zijn. En dat gaat ook over als je, je bijvoorbeeld uh, ziek meldt bij je werkgever. Nou, ik weet niet of dat voor alle Nederlanders geldt... maar volgens mij wordt daar altijd nog een beetje geheimzinnig over gedaan wat je dan hebt. En ja. hier krijg je alle details in geuren en kleuren ja. En mensen schamen zich daar niet voor. En ook niet als je bijvoorbeeld ontslagen wordt. Uh, ik hoorde net al in het andere gesprek uh, dat je niet mag vragen of iemand... Uh, uh, zwanger is als je. Ja, uh, als dat je solliciteert. Je daar over mag, dat je daar niet over mag praten. Um, en, en dat is ook een stukje uh, bescherming voor de, voor de werk, uh, werknemer. Nou, ja. hier is het niet. Dus hier. Ontslag is helemaal geen. Er is helemaal geen schaamte voor. En um, ja, er zijn meer van die dingen. Als iemand hier is overleden. dan, uh, dan uh, krijg je gewoon via WhatsApp. Ook okay, die heb je die persoon nog nooit gezien. maar het zijn soms WhatsApp-groepen met alle Indonesiërs, dan krijg je gewoon... alle foto's van de overleden naartoe gestuurd. Mm. En, uh, Terwijl die overleden is? Er worden geen details gespaard. Terwijl hij al overleden is, oh, ja. Wow. En, uh, van ongelukken. En ja, dat wordt, uh, ja Dat heeft er misschien ook weer mee te maken... dat mensen hier, uh, als je moslim bent... word je binnen 24 uur begraven. en ja. Dus lukt het niet iedereen om daar nog naartoe te kunnen... of naartoe te gaan. En daardoor wordt misschien ook uh, alles gedeeld. Maar ik merk wel dat, uh, dat er niet heel veel gêne is... Uh, of niet heel erg op gelet wordt of die foto's ook, uh, ja, of dat, of dat kan. Nee, ja. Goed zeg. Of er passende foto's zijn. Ja. nou ze ja, dus is weer heel anders. Heftig. Dat is inderdaad zeker anders. We gaan het straks uh, hebben over mislukkingen in Indonesië. Maar eerst even tijd voor muziek. De Duitse DJ-duo Milky Change. En dat rijmt dan weer op hun nummer Stolen Dance. De wereld van BNN Vara met Wouter Bouwman. In het eerste uur hadden we het er ook al over. De zingende weg in Friesland. Een weg met ribbels waar mensen dan dus overheen rijden. En daardoor het Friese volkslied horen. Ja. Heel leuk plan, maar de bewoners worden er helemaal gek van. En daarom wordt de weg weggehaald. Een enorme mislukking natuurlijk kost ook nog eens 80.000 euro. Maar wanneer noem je iets nou een mislukking? Ja, dat vinden de cabaretiers van Draadstaal ook lastig. Uh, vorig jaar zijn er in de Nederlandse ziekenhuizen in totaal 1768 mensen overleden... ten gevolge van medische fouten. Vindt u dat niet wat veel? Nou, ik vind in deze context vind ik de, de term fouten gewoon niet passen. Het zijn complicaties. En het waren er geen 1768, maar 1785, dus uh, wie maakt die nou vaten, hè? Ja, maar wat is dan het verschil? Het verschil is uh, 1768 min 1785, dan hebben we het over 17 mensenlevens, vriend. Nee, maar ik bedoel, wat is dan het verschil tussen uh, complicaties en fouten? Oh, nou, goed dat je het vraagt. Uh, een paar dagen geleden hebben we hetzelfde geval gehad. We waren aan het opereren. Uh, ik met wat collega's waren bezig. Uren bezig, moest van alles uit en in. Die man was helemaal open. En op een gegeven moment zegt Harm tegen mij: is mijn collega die zegt: Hé, uh, hey, krijg nou wat, uh, Kasper? Het is al lang uh, lunchtijd. Dus uh, ja, wij naaien die man natuurlijk weer dicht, met wat noodhechtingen. Ik, uh, ik ga weg, ik zeg tegen, nog tegen mijn co-assistent of uh, schoonmaakster of Ik haal die altijd uh, door elkaar. Ik zeg: Jongen, uh, even een oogje in het zeil. He? Wij zijn even bij Chamichel, uh, dat is een, uh, een klein bistrootje, gaan we even wat eten. Dus we zijn erheen, uh, wat gegeten, uh, een gedronken, gewoon gezellig. We komen terug, wat denk je? Weet ik niet. De patiënt morgen is dood. Hartstikke dood. Er is geen lever in te krijgen, niks. Uh, ik heb nog twee wezen aan pompen met een defibrillator, maar uh, er was niks meer uh, van over. Dus ik, we uh, staan daar te kijken. Ik wil net uh, zeggen van, uh, wat de tijd van overlijden was. En uh, we horen iets uit de buik. Dus ik kijk Harm aan. Harm uh, kijkt mij aan. Ik kijk elkaar aan. Ik zeg, uh, nou, maak maar open. En wat denk je? Er zit mijn iPod erin. Nou, dus is Rick voor. Ja, we gaan het hebben over mislukkingen. Welke mislukte plannen zijn er de afgelopen tijd in Indonesië en Zwitserland uitgevoerd? Wat was er zo slecht aan en hoeveel geld heeft dat gekost? Patricia, zo'n enorm mislukt project als in Friesland, ben je dat al tegengekomen in uh, Zwitserland? Mm, nou, eerlijk gezegd niet. Nee. Nee, nee denk je wat beter na. Echt... Ja, nee, dat klopt. Nou, ik, denk, ik heb echt serieus over na te denken. Ik heb zelfs gegoogeld. En ik denk serieus, uh, er de, de mislukt gewoon niet zo heel veel in Zwitserland. Het enige <lacht> wat je echt kan mislukken is gewoon je kaas die een hele grote klont wordt. Dat ja. je echt denkt, ja, kut, dat is gewoon mislukt. <lacht> maar verder, echte mislukkingen, N niet. En ik denk dat dat komt vanwege al die referenda die hier worden gehouden. En dan kan je zien, als hij ze niet doorheen gekomen, dat kan bijvoorbeeld in een klein kanton kan dat wel zien als een mislukking. Laten we wel weten. Ja. Maar uh, de meest grote dingen, daar zijn dus zoals het over het algemeen best met elkaar mee eens. En wordt het toch vaker als een, als een triomf beschouwd dan een mislukking. Ja, ja, ja. Dus, saai, hè? dus ja, heel saai. <laughs> nou, uh, was gezellig zo. Uh, ja. Blokje mislukkingen. Mislukte dan echt ja, maar... niks? Nee, nee, nee, nee, nee, nou ja, goed. Tenminste, het al altijd wat. Wat ik, wat ik wel tegenkwam toen ik dus zeg maar aan het, het googelen was: ja. uh, dat is dat in Zwitserland uh, in belandt daar elk jaar 300 kilo zilver en 43 kilo goud in het afvalwater. Toen dacht ik, ja, dat is ook echt een ding dat alleen maar in Zwitserland kan gebeuren. Hoe komt er nou 43 kilo goud in het afvalwater? Nou. Doelpop. Nou, ik zou niet weten, mensen die uh, tijdens het, nee. het ja. uh, handenwassen hun uh, ring afvalt. Oké, okay, het zou kunnen, zou kunnen, zou kunnen. Nee, het, uh, wat er gebeurt is dat uh, er zijn best wel veel grote fabrieken hier die horloges produceren. Ah. En die gebruiken dus ook goud, et cetera, et cetera. En dan. Gaat dat, uh, uh, dat, dat, dat voelt dan weg. Dat mm -hmm. Er zit veel uh, ja, rest, zit daarin. En toen dacht ik: Oké, okay, nou, misschien is het de moeite waard om hier zeg maar, op een soort van goud- ja. en zilverjacht te gaan in een Zwitserse <laughs> um, Maar over het algemeen. Van zijn die lieglaarzen? Zo laag. Um. Ja, precies. Ik zou het er best voor over hebben. Yeah. Uh, maar het zijn, nee, het zijn te laag om echt dat het echt geld oplevert, zeg maar. Uh, er is wel één plek. Dat is Ticino. Dat ligt dicht bij Italië. En daar staat uh, het wereldschoudste uh, En daar zijn de concentraties best wel hoog. Zou het eventueel de moeite waard kunnen zijn? Dus mochten er goudzoekers luisteren... Dicke Ticino? Ja, ik ga het niet doen, nee. maar als je er bent, bel me even, ik vind het wel leuk om te kijken. <laughs> dus de grootste mislukking in Zwitserland is dat er goud in het afvalwater zit. Eigenlijk wel, ja. eigenlijk wel, wel. Ik kan er niet meer van maken, nee. je kent me, ik probeer overal... Dat weet ik, je hebt je best gedaan, waarschijnlijk. Maar dit, dit was hem. Ja. Ja. Nou ja, ik bedoel, uh, wees blij dat je, er nog even, dat je er nog even woont in ieder geval. Zeker, nog vier maanden en dan uh, het mooie Nederland weer. Ik heb er zin in. Oké, okay, heel goed. Geniet ervan Patricia, dankjewel dat we je mochten bellen. En tot gauw. Yes, fijne uitzending. Ja, Marjolein in Indonesië. Kennen jullie veel van uh, dit soort mislukkingen? En met dit soort mislukkingen bedoel ik dus die uh, uh, weg in Friesland. Ja, ik, de, ik zit mee te luisteren naar jou en Patricia. En ik denk, kom maar op, want in Indonesië kan, uh, <laughs> ja. kan je er wel een boek over schrijven. Het is hier, uh, wat dat betreft, echt uh, nooit saai. En uh, ik moest ook ontzettend lachen toen ik uh, jouw bericht kreeg van de zingende weg in Friesland. Want uh, uh, wat ik jou al eerder vertelde is dat ik heb jarenlang langs deze weg gefietst. Ja. Uh, omdat ik uh, in Steens woonde en in Leeuwarden naar school ging. Dus die betreffende zingende weg. Ja, ik had dat wel leuk gevonden als, wij daar, uh, als ik daar nog even langs kon fietsen. Om te kijken hoe dat uh, Friese volks, omdat Friese volkslied nog even een keertje mee te zingen. Ja, op de fiets maar, uh, moet het ook wel uh, ja, werken. In, in, uh, op de fiets misschien ook wel. Je wel heel hard fietsen, want volgens mij gaat hij alleen bij 60 km per uur. Ja. Maar um, nee, en ja, in Nederland zien we dat soort dingen af en toe. We hebben in Leeuwarden nog een keer zo'n rel gehad... toen er ineens hele grote eierdooiers op een heel groot plein als soort kunst... Voorwerp, uh, oh. Waren geplaatst. Nou, ik weet niet of je dat nog weet, dat erin, nee. maar dat, dat is goed ook. Uh, Met Pasen. Uh, ja, compleet uh, misgegaan. Nou, dat was een kunstproject. Dus oh. hebben ze een hele grote eier, alsof er soort uit de lucht uh, een eitje geklutst was uh, op, uh, op een groot plein. Echt levensgrote eierdoornjes <laughs> Maar daar werd, uh, ja, door de nuchtere Vriezen uh, werd daar. Uh, nee, dat moet kritiek je daar niet doen. Op, dat, dat Dat dat ook alleen maar geld gekost heeft. Nou, in Indonesië ik kan je. Echt niet vertellen wat uh, dingen hier uh, gekost hebben. Maar ik kan wel wat mooie initiatieven noemen die hier ja, compleet uh, misgelopen zijn. Gooi erin op. Uh, en waar... nou, om te beginnen. En Jakarta is natuurlijk het, uh, uh, het file land ter wereld. Het is het uh, land waar het file probleem het grootst is ter wereld. Mm -hmm. uh, je staat hier gewoon uh, heel erg veel vast. De laatste heeft iemand zelfs uitgezocht dat, je, dat de gemiddelde Jakartaan ongeveer 10 jaar van zijn leven in de auto oh. doorbrengt. Oh. Uh, dus ja, dat is hier een heel groot probleem. En ze proberen daar constant uh, oplossingen voor te bedenken. En uh, ja, dat is nog niet zo gemakkelijk. Maar een van die oplossingen was een paar jaar geleden: uh, dat er op nou, een hele belangrijke drukke weg een grote weg dat is de Soedierman uh, dat, uh, die, uh, dat je op bepaalde tijdstippen daar alleen maar langs mag rijden met minimaal drie mensen in de auto. Dus een oh, soort ja. carpoolregeling, zoals we dat uh, in Westerse landen ook wel kennen. Slim. Maar wat gebeurt er? Die regel die komt. En uh, dat werkt één, twee dagen. En op dag drie staan er groepjes mensen aan de kant van de weg... Uh, om zich aan te bieden als uh, jockey noemen ze dat hier. De jockeys, je moet wel even een jockey meenemen. Uh, die staan hier om tegen betaling mee te rijden. <laughs> en die een stappen professionele... aan de straat in. Een professionele meerijder? En, en, en, nou, professioneel weet ik niet, maar ze zijn in ieder geval daar de hele dag om mee te rijden voor een paar centen. En uh, ja, dat, dat kan hier nog gewoon. En dat, ja, dat komt natuurlijk ook voort uit het feit dat, uh, dat het nog steeds een arm land is met geen sociale voorzieningen. Dus als je geen inkomen hebt, dan uh, worden mensen gewoon vanzelf heel erg creatief om hun geld te verdienen. En dat zie je in heel veel dingen terug en dat zie je ook uh, bij dit soort grote oplossingen. Dus ja, de, de oplossing kwam niet, en, uh, dus het is vorig jaar afgeschaft mm. En nu is er uh, een nieuwe regel bedacht. En dat is uh, dat uh, auto's met even nummerplaten... alleen nog maar op de even dagen langs die weg mogen. En uh, auto's met nummerplaten met oneven nummers alleen op de oneven data. Uh, Dan nou ja, dat verwacht je een leuk idee, omdat dat halveert misschien... Het... Het fileprobleem. Ja. Maar goed, daar komen weer de creatieve uh, arme Indonesiërs om de hoek. En dan staat er inderdaad weer op dag drie een uh, kraampje, een klein tokootje met uh, nummerplaten. Dus dan koop je gewoon aan het begin van de weg een extra nummerplaat. En dan kijk je even: is het uh, vandaag uh, uh, 3 of april, 4 april? Ja, en dan, uh, ja dus dan. Uh, dan, uh, dus mensen hebben gewoon nu inmiddels uh, meerdere nummerplaten... en de rijkere Indonesiërs die uh, lachen hier sowieso om... want die kopen gewoon nog een extra auto. Hey. En die, uh, die zorgen gewoon dat ze twee auto's hebben met niet uh, dezelfde nummerplaat... of niet uh, ja. allebei even of allebei oneven... zodat je altijd langs die weg kan gaan. Dus het probleem lost er uh, absoluut, uh, absoluut niet mee op. Maar is dat iets typisch uh, Indonesisch dan een oplossing... die dan eigenlijk niet een echte oplossing is? Ja, nou, dat is het zeker. En het is, enerzijds is dat gewoon door gebrek aan kennis. Uh, mensen komen heel graag uh, met een oplossing. Omdat het, omdat het ook binnen de cultuur past. Dat je niet nee zegt. Of je zegt ook niet, uh, ik weet het niet. Of ik kan het niet. Dus dan kan je maar beter iets doen. En iets, uh, ja, dan dat je niks doet. Dus uh, als je iemand iets vraagt, dan zal die niet snel zeggen van... Oh nee, dan moet, dat, dat, is niet, dat kan ik niet. Dan moet je iemand anders vragen. Nee, dan gaan ze gewoon... Naar uh, eer en geweten op proberen te lossen. Nou, en daardoor, uh, daarom zei ik net, ik kan er wel een boek over schrijven. Je ligt hier gewoon uh, constant in een deuk. Uh, mooi voorbeeld daarvan. Uh, als er uh, bijvoorbeeld lekkage is, dan zijn ze sowieso gewend om dat uh, gewoon maar over te schilderen. Dus dan gaat de uh, roller er overheen, dan zie je het niet meer. Oh ja. Dus is het probleem Is het hè? weer goed, ja. Uh, ja, dat is, en bij uh, één situatie hier was dat wel heel extreem. Toen was het hele plafond opengebroken, want het was dus inderdaad lekkage. Je kreeg allemaal van die zwarte plekken op het plafond. En toen hebben ze het hele plafond opengebroken, uh, het probleem opgelost... Uh, helemaal weer uh, dichtgemaakt, gestuukt, gesausd en uh, nou, het zag er weer prachtig uit. En een week later kwamen de grijze plekken weer terug en uh, begon het weer te druppen... Nou, de beste meneer weer gebeld. Die kwam weer en die heeft de boel weer opengemaakt. En de emmer die daar vakkundig op het plafond was gezet... was vol. Dus uh, ja, zo worden hier... Uh, en die was te gaan overlopen. Ja. Dus zo worden hier dingen opgelost. Dus uh, um, ja, korte termijn. Er is lekkage. We zetten er een emmer onder. En dat zie je, uh, ja, dat zie je in veel Aziatische landen. Maar dat zie je hier ook echt veel. Dus uh, problemen worden, worden niet uh, grondig, uh, grondig aangepakt. Uh, waardoor wij... Uh, uh, ja, zelfs na vier jaar Indonesië nog steeds uh, ons verbazen, regelmatig. Ja, ja. En wat je verder ziet, is dat uh, dat is nog, een, nog een, ander, een andere oorzaak, een andere reden, is dat het uh, een land is wat ook wel graag mee wil met uh, de, de wereldontwikkelingen. En dat er uh, hier en daar wel geprobeerd wordt om dingen wat efficiënter te doen. Uh, je hebt hier bijvoorbeeld tolwegen, nou, daar hoort een tolpoortje bij, daar zit iemand de hele dag. Uh, uh, neemt geld aan, geeft wisselgeld terug, bonnetje, klaar. Nou, en dat hebben ze nu allemaal wat, uh, willen ze wat efficiënter maken. Dus dat wordt dan nu een, is nu een elektronisch tolpoortje En iedereen heeft een tolpas. Goed plan. Maar dan zit daar nog, ja, goed plan. Maar dan zit daar nog steeds die ene persoon. En die neemt dan nu niet het geld aan en geeft het wisselgeld, maar die neemt nu het tolpasje aan, haalt hem langs de scanner en geeft hem weer terug. En waar je hier ook komt wat efficiënt zou kunnen... dan staat er toch altijd weer iemand die voor jou op het knopje drukt... of uh, het voor jou regelt. Ja, en dat zijn de ontwikkelingen. Die, ja, ze willen ook graag uh, op de weg dat het allemaal wat milieuvriendelijker uh, gaat. Ja. dus uh, Ik weet niet of je ooit in Indonesië geweest bent... Ja. maar veel mensen kennen nog wel de Bajai. De Bajai is uh, een beetje de toek van Thailand. Dus hier de Bajai, dat is een... Uh, een soort uh, driewieler met een, uh, vaak een enorme zwarte rookwolk erachter. Het is een soort uh, kleine taxi. En uh, die waren, toen wij hier kwamen wonen, allemaal oranje. En uh, ze zijn in de loop der jaren blauw geworden. Omdat dat ook een regeling was vanuit de overheid. Om mm -hmm. ze milieuvriendelijker te maken. En uh, er kwamen ook daadwerkelijk milieuvriendelijke blauwe badjaars. Maar als je nu in de badjaar zit... Soms zie je toch nog eventjes zo in een hoekje dat hij ooit oranje was. Ah. die gewoon overgeschilderd is. <laughs> dus zo, uh, zo wordt hier alles uh, ja, opgelost. Ja, ja, ze zijn vooral goede schilders, merk ik al, um, Marjolein. Maar we gaan het straks nog even over overgewicht hebben in uh, Indonesië. Eerst even kort muziek. MUZIEK ja. We doen het niet, zit op de roze volk, die gaan nog lang niet voorbij, ja ik ben We vragen Rotterdam, ik ben een mannetje, al werd ik gepakt voor een piep, klein grammetje De nachtapotheker. waanzin overleven die vloot met een impact, dat je niks zegt. Jiggity check, de Biggie S nog steeds. 2016 was het top tijd, ik oot Mike Smeets Nu moet je alles accepteren van een bully. In mijn strakke door de tangen ga ik op tussen jullie. Zegt die man, was ik burden burl in de Ben niet de duil op meer geweest sinds bloed aan de muur. Koop mijn melk bij de liddel, bij de app is de duur. Wat ik nu krijg voor een half, dat kreeg ik toen voor een uur. Kedeng check Jack, knack, ben op de ping -ting. Ja als ik draai is het net alsof ik swing swing Tony Bennett en tikkeltje jazz. Je niet verliefd op de Tika, maar op de padden zijn draf. Nu ben ik onderweg naar Kingston Town. We lopen tot ik breek tot de sun komt stown. En als ik er niet ben, blijf ik een dag of vier. Blijf zonder deze mede krant toch niet? Ik wil er niet meer weg. Die kan ik niet meer ik blijf hier. Tussen al die mooie vrouwen. Het is een al die mooie faal. ga ik lekker op het weer. De dames in de stad schudden dingen en weer. Klap ik nog een bier, die loop ik rustig nog een keer. Maak ik op soldaat en dan wil ik het weer. Lamme schuur achter die te dikke reed. We hard gaan in de zit zitten op mijn reet. We hele dagen hangen, wat jappen, wat pikken. De pakken wordt rood en de pens wordt dikker. Wat is het heerlijk om te leven in vertuin? Een hond is stappen rennen, zonder bruin. Vijf dagen hassel, twee dagen vrij. dikke lullen in je hoofd en een opzicht Zolang je maar je best doet, is iedereen blij. Op een huis voor met z'n diertjes, maak ik kindje in met. Houd je verder, maar je mag wel lekker politieke rek Trek de wandelschoenen aan, en dan ben ik onderweg Nu ben ik onderweg naar Kingston Town Loop tot ik denk dat de zaak kan staan En als ik er niet ben, blijf ik een dag of vier blijven zonder onder wie de middenkamp In de matten. Zo nonchalant ik ben, lig ik mezelf in de watten. Kijk om me heen met mijn zonnebril op. Telefoon op, stil, vandaag niet hop Vandaag hop ik naar huis met pils in de kiezen. Ze zien me als een junk, dus wat heb ik te verliezen? Ze liep me in de steek, was het vrede of een vloek? Hele dagen lang was ik ergens naar op zoek. Is het onrust waar ik niet tegen kan? Irritant, ik heb het niet in de hand. Misschien vond ik dat deel reuze interessant. Kingstick, daar aan gestrand, dat is lekker. Geen gewekken, draai die dop van de top En dat schenk ik aan mezelf Ze zei, jij denkt ook alleen maar aan jezelf Dat was het moment dat ik dacht aan mezelf Doe gewoon zo zo'n paar nieuw je In de club, altijd netjes Denk aan mijn reflectie Damesse rappers van Delict die zongen over Kingston Town. De, de wereld van BNN-Vara. Met Wouter Bouwman. De provincie Flevoland heeft onderzoek gedaan. 8% van de 5jarigen heeft overgewicht. En bij 10-jarigen is dat 16%. Nou, hoge cijfers, dacht ik zo. Maar de cijfers zijn de afgelopen tijd gedaald. En dat is toch goed nieuws. Ja, in de strijd tegen overgewicht is sporten heel belangrijk. En dat weet ook cabaretier Herman Vinkers.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 De Krens. <lacht> En toen de Cooper test, ik wist helemaal niet waar dat was Cooper-test. dus ik vroeg een Tom voor de dek, wat is dat eigenlijk Tommy? Cooper-test. <lacht> ja, geentje hè. Dat is een geintje. Tommy Koepertest, dat is een foutje. Een Koepertest, zei die meet je condities. Nou, kijk eens aan. Waar moet ik, ik me melden? Hij zei bij de fitness. Waar is de fitness? Volg de bordjes maar. Ik zeg, een bordje, fitness linksaf. Dus ik linksaf, lange gang door. Eind van de gang weer linksaf, weer de gang door. Hal oversteken, draaideur door, gebouw uit, veld over. Ander gebouw weer erin, trap op trap af. Eind van de gang rest af. Tot ik bij een bordje kwam, einde fitness. Ja, we gaan het hebben over overgewicht in Indonesië. Uh, Marjolein, is Indonesië een land met veel inwoners met overgewicht? Uh, ja, zeker. Um, alleen wat hier zo gek is, um, waar je heel veel overgewicht ziet... is in Westerse landen. Ja. Um, hier zie je het ook, maar hier is er sprake van een dubbel probleem. Want er is in Indonesië zowel nog steeds een, uh, heel veel ondervoeding en heel veel overgewicht. Dus ze spreken hier gewoon wel van een dubbel probleem. En dat is best bijzonder voor, uh, ja, om dat binnen één land te hebben. Ja. Um, ja, want het is nog steeds natuurlijk een, een derde wereldland. Uh, alleen, je ziet gewoon dat het uh, een land is van hele grote contrasten. Als wij bijvoorbeeld bezoekers krijgen uit Nederland... Uh, het eerste wat hen ook gewoon opvalt... is dat je enerzijds gewoon de grote, glimmende mols hebt... met alle rijkere merken daarin. En uh, aan de andere kant de armoedige stalletjes aan de kant van de weg. En dat is, dat is gewoon heel zichtbaar hier op straat. Maar dat, dat zie je dus in alles terug... En uh, dat, dat, dat verschil dus arm en rijk. En ja, het is economie of de, Indonesië is ook een van de snelst groeiende economieën. Mm -hmm. En daardoor wordt um, bepaalde voeding ook beschikbaar voor, een, uh, ja, voor mensen die dat voorheen niet tot hun beschikking hadden. Dus je ziet gewoon een hele grote groeiende middenklasse die nu ook graag naar de bekendere fastfoodketens gaan. En uh, um, ja, dat, dat zie je gewoon meer en meer toenemen. Mm -hmm. um, Daarnaast, ja, wat gewoon heel bijzonder is hier eigenlijk... is dat er nog wel een beetje een andere mindset is dan, uh, nou, dan bijvoorbeeld in Nederland. Want hier wordt, uh, en dat zeg ik zeker niet door iedereen hoor... want er komen hier ook wel steeds meer modebladen en dat soort dingen. Maar uh, door, de, voor, door de gemiddelde Indonesiër wordt uh, dik zijn of stevig zijn... toch nog wel gezien als luxe en welvaart. Dat betekent oh. dat jij... Genoeg voeding tot je beschikking hebt. Ja. En daardoor wordt het ook nog uh, door een hele grote groep niet zozeer gezien als een groot probleem. En uh, ja, hoe groot is het probleem? Uh, het is uh, ik hoorde jou net zeggen, in Nederland zijn onder de vijf jaar 8% van de kinderen te zwaar. Ja, in Flevoland. Hier is dat uh, 12, ja, alleen in Flevoland. Oké, okay, sorry. Uh, hier is uh, 12,5% van de kinderen in heel Indonesië onder mm -hmm. de 5 te zwaar. Nou, dat is echt hoog voor een land waar ook nog heel veel kinderen ondervoed zijn. Ja. Um, ja, en dat is ook wel wat wij hier heel veel zien. Je ziet hier um, bij de rijkere Indonesiërs is het heel gebruikelijk dat je een nanny in dienst hebt. En die loopt gewoon de hele dag met een uh, lepel met eten achter die kinderen aan. <lacht> uh, dus kinderen worden de hele dag gevoerd. En het liefst dan nog in de andere hand een tablet of een telefoon met spelletjes. Want uh, ja, bewegen en buiten zijn... Het is warm, dus je kan beter binnen in de airco zitten. En als je rent, dan kun je vallen. Dus kinderen worden hier heel beschermd opgevoed. En ze zeggen hier wel eens gekscherend, uh, in Indonesië zijn kinderen tot zes jaar baby. Ja. En vanaf zeven jaar zijn ze volwassen. Want je, je ziet hier ook uh, kinderen die eigenlijk al veel te groot daarvoor zijn. Dat, dat vinden wij dan, die hangen nog steeds... Uh, Lekker in de slendang. Dat is zo'n draagdoek die ze dan uh, om, hun, uh, om hun lijf knopen. Ja. Daar, waar je normaal een babytje in draagt. Daar, uh, ja, daar worden ook uh, veel grotere kinderen nog uh, lang in rondgetild. Dus uh, ja, sport en beweging, daar is echt een gebrek aan. En uh, eten, ja, eten staat hier gewoon centraal in de, in de cultuur... Wat je ook doet, wat, uh, of het nou een feest is, of een begrafenis, of uh, überhaupt een vergadering. Er moet gewoon altijd eten bij zijn, anders is het gewoon geen goede vergadering. Maar er wordt ook altijd dus, gefrituurd, uh, toch? Er wordt veel gefrituurd in, in de Indonesië. Ja, heel veel gefrituurd, ja. Er, zijn, uh, er, zit, uh, er staan overal langs de kant van de weg staan stalletjes en die verkopen goringen. Dat is een beetje eigenlijk uh, een soort verzamelnaam voor... Uh, gebakken spulletjes. En uh, ja, dat is vaak allemaal gepaneerd en gefrituurd en in niet het meest gezonde vet. Want je hebt hier uh, ook een soort uh, hiërarchie in frituurvetten. Want de, de, de grotere restaurants hebben dan, de, de luxe restaurants hebben frituurvet, zodra dat niet meer geschikt is uh, voor, uh, uh, voor hun, of dat, dat ze dat zelf niet meer goed genoeg vinden, dan gaat dat naar de lokale waarom. En dan gaat het naar de, naar de, de, de, de kleinere stalletjes. En uh, als het niet meer genoeg knispert... dan voegen ze er het liefst nog een beetje plastic aan toe. Mm -hmm. Dus het is gewoon heel, uh, uh, ja, heel ongezond. Er wordt heel veel gefrituurd gegeten. En dat is natuurlijk ook om bacteriën... Weet je, als je zo'n klein stalletje hebt, dan heb je daar geen grote koelkast bij. Dus dat ligt de hele dag in de zon. Dus dan kan je het maar beter gewoon ja. goed verhitten... om te zorgen dat, er, ja, dat, dat je het überhaupt, dat je maag aan kan. Ja. Maar dat neemt niet weg dat er gewoon ook heel veel vetten mee naar binnen gaan. Nou, en daarnaast is suiker in producten gewoon een heel groot probleem. De, de, uh, ik sprak uh, van de week nog een Indonesische dame... en die zei heel mooi, we are very sweet people. Nou, dat uh, is een mooie ja. manier om Indonesisch om te Letterlijk zeggen... Letterlijk en figuur. Dat ze ja. heel aardig zijn. Dat ze geen nee durven zeggen tegen, tegen hun kinderen als ze om eten vragen. En dat ze dus ook gewoon heel erg van zoet eten houden. En ja. dus uh, ja, er, er wordt heel veel... Als je hier gewoon een pakje appelsap in de, in de supermarkt koopt... dan uh, zit daar gewoon twee keer zoveel suiker in... dan als wij dat in Nederland, uh, in Nederland kopen. Marjolein, dankjewel. Dus dat, we, begon, we begonnen met de vijf nationale gerechten van Indonesië... en nu eindigen we ook met ja. eten. Dank je wel. We zitten er doorheen. We, we moeten plaatsmaken. maken. Luke Saniel staat te trappelen naast me. Ik dank je wel en ik hoop je snel weer te spreken. Je kan overigens in Indonesië wel heel lekker eten hoor. Ja. gebakken frit frituurde dingen. Aan de hand van jouw kookboek. Marjolein, dank je wel. Dit was hem, de wereld van BNN Fara. We spreken je volgende week gewoon weer. En veel plezier met Luc.